6 uur. Het NOS Journaal. Donald Megens. Grote gasfondst in Friesland, functionerend directeurbureau jeugdzorg in Zuid-Holland onderzocht en bankpresident Zwitserland treedt af na dubieuze transactie. De Nederlandse aardoliemaatschappij heeft bij de Friese plaats e een grote gasfondst gedaan. De naam spreekt van de grootste hoeveelheid sinds 1995.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 De aanstormende tram raakte hem aan de achterkant. De vrouw uit Meidrecht werd uit de bus geslingerd en overleed ter plaatse. Bureau Jeugdzorg Haaglanden, Zuid-Holland... laat het functioneren van de eigen directeur onderzoeken. Volgens de Raad van Toezicht van de grootste jeugdzorginstelling van Nederland... wordt het onderzoek gedaan door een onafhankelijke partij. Ook heeft burgemeester Buddenberg van Pijnakker-Noodorp... namens het stadsgewest aangedrongen op actie. Aanleiding zijn klachten over algemeen directeur Groenberg die geen kritiek zou dulden... en een hofhouding van dure externe adviseurs om zich heen zou hebben verzameld. Personeelsleden van Jeugdzorg Haaglanden Zuid-Holland... hebben tegen de NOS ook geklaagd over traag, onduidelijk en inconsistent beleid. Het aantal straatroven in Flevoland is vorig jaar fors toegenomen. Er waren 339 meldingen. Dat is een stijging van 37 procent ten opzichte van het jaar ervoor. De daders hadden het meestal voorzien op jongeren... en dan vooral op hun geld en smartphones. Ondanks de toename werden minder straatrovers aangehouden. Verder nam het aantal woninginbraken in Flevoland toe, met bijna 20 procent. Toch is Korpschef Woelders tevreden over het jaar 2011. Het aantal bedrijfsinbraken en verkeersongelukken nam aanzienlijk af. Het totaal aantal misdrijven in Flevoland bleef met 25.000 ongeveer gelijk. De president van de Centrale Bank van Zwitserland treedt met onmiddellijke ingang af. Hij is in opspraak geraakt doordat zijn vrouw een dubieuze transactie heeft gedaan. In augustus wisselde ze 400.000 Zwitserse franken in dollars... drie weken voordat haar man bekendmaakte dat Zwitserland de dure frank aan de euro zou koppelen. Na de koppeling wisselde ze de dollars met een stevige winst weer terug. De bankpresident, Philip Hildebrand, zou vandaag voor een parlementaire commissie verschijnen... maar zijn positie was al onhoudbaar geworden. De Duitse bondskanselier Merkel heeft voor het eerst in het nieuwe jaar een ontmoeting gehad... met de Franse president Sarkozy...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 Het werk van Picasso is het hoofd van een vrouw. Een schilderij dat de kunstenaar in 1949 heeft geschonken aan de Griekse staat. Van Mondriaan is een olieverf uit 1905 meegenomen van een molen. Volgens de Griekse politie hebben de inbrekers ook een tekening meegenomen... van de 16e eeuwse Italiaanse kunstenaar Caccia. Rond vijf uur vannacht ging het inbraakalarm af van het Nationaal Museum in Athene... maar de dieven wisten toch weg te komen met drie kunstwerken...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 De geboorte van een een eigen vierling is extreem zeldzaam. Volgens de betrokken artsen is de kans daarop 1 op 13 miljoen. Het weer, vanavond wat regen, Vannacht klaart het op veel plaatsen op. Morgen is het bewolkt, kan het wat regenen, maar af en toe breekt ook de zon door. Het wordt zo'n 9 graden. Ook woensdag en donderdag is het nog zacht. Daarna wordt het frisser en komt het tot nachtvorst. ANWB ah, verkeersinformatie. 18 files nu, 55 kilometer bij elkaar opgeteld. Ik begin in Limburg op de A2 vanuit Maastricht naar Eindhoven. Tussen Maastricht, Aken Airport en knooppunt Zijde staat 3 kilometer. Andere kant op staat er ook 3 kilometer. Dat komt door een ongeluk op de A76 naar Heerlen. Tussen Stein en Geleen staat 3 kilometer. De linkerrijstok is dicht. A7 vanuit Horen naar Zaandam tussen en Zuid en Zaandijk 6 kilometer... Oliespoor ligt daar nog, rechterrijstuk is afgesloten. En de A16 vanuit Breda naar Rotterdam voor het plein 6. Dat komt door de file op de A20 naar Hoek van Holland. Dus een nieuwe kijk aan de IJssel en Rotterdam Centrum staat ook 6 kilometer. Er is een ongeluk gebeurd, maar de weg is weer vrij. Heer, heer, heer, heer, heer, heer. Heren, er is voor beide opties iets te zeggen, maar laten we stemmen. Wie is er voor? Wie is er tegen? Nou, ik ben er ook tegen. Mooi. Dan gaan we toch voor de witte paperclips.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 En krijgen een nieuwe bestemming. Zo creëren ze hun eigen toekomst. In welke fabriek zou jij je geld investeren? Wat zou jij doen? Volg je hart. Gebruik je hoofd. Triodosbank. Wij, de ondernemers van Nederland. zijn zuinig op onze bedrijfsauto's. Het zijn de rijdende visitekaartjes van ons bedrijf. En brengen ons overal waar we moeten zijn. ...of wezen moeten. Daarom hebben wij, wij, en wij... ...ANWB voor de zaak. Dat is wegenwachtservice, een landelijke tankpas en meer. Dan zijn alle zaken voor onze bedrijfsauto's goed geregeld. En dat is een goede zaak. Sluit daarom, net, net als, als wij, wij, ANWB voor de zaak af. En ontvang nu vier keer gratis carwash per auto. Kijk op anwb.nl slash voor de zaak. Er is een bank die net zo denkt als jij. Een bank die het anders doet. En waar je ook gewoon kunt sparen, beleggen en betalen met Ideal. Volg je hart, gebruik je hoofd, triodosbank. Het NOS Radio 1 Journaal met Tim Overdiek en Lucella Carraso. 7 over 6, goedenavond. Zo direct de burgemeester van Dongeradeel over de gasvondst in de gemeente.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 Ja, dat is echt de buitencategorie. Dus als je daarmee gaat vergelijken, dan valt die in het niet. Uh, maar het feit dat het de grootste is sinds 1995, geeft toch wel iets aan. Vandaag de dag kunnen we al gasvelden rendabel exploiteren vanaf een half miljard kub. Nou, het feit dat je er nu één vindt van 4 miljard, uh, is toch echt uh, duidelijk een, een grote gasvondst. En gaat het nog nadelen met zich meebrengen voor de mensen die daar uh, boven in de buurt wonen?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 Daar beginnen ze in de zomer met de winning van het gas. Gaan we door naar de burgemeester van Dongeradeel, mevrouw Marga Waanders. Goedenavond. Goedenavond. Dongeradeel, daar valt E onder de gemeente waar dus die enorme gaspel onder ligt. Hoe voelt dat om daar bovenop te zitten? <laughs> Nou, niet zoveel anders dan anders hoor. En het is voor ons niet nieuw dat de NAM actief is in onze gemeente. Dat is al vaker gebeurd. Dus er zijn verschillende plekken waarop de NAM al actief is. Of voor de tweede keer actief uh, wordt. Dus wij kennen de NAM als een, uh, als een uh, partner in ons uh, gebied. Maar ze waren wel erg uh, verrast over de, de omvang van de vondst. Uh, heb yeah. u dat ge deelt u dat het gevoel? Ja, ik, ik zag het persbericht vandaag ook voorbij komen. En um, ja, dit is toch wel echt een hele bijzondere vondst. Uh, ja, is yes, van u? Wat zegt u? Is het van u, dat gas? Nee, dat gas is niet van mij, nee. Nee, en dat is, is me goed ook dat het geen particulier bezit is. Het is wel zo dat wanneer er zo'n fonds wordt gedaan... En, um, en sowieso als de NAM actief is in een gebied... dat je een goede gesprekspartner bent voor de NAM. En dat zijn wij ook en um, dat hopen wij ook te blijven. Wat bedoelt u met een goede gesprekspartner? Boter bij de vis als het als geboord gaat worden? Nou, dat, dat, nou ja, dat, dat, dat hoort er ook bij. Dat je ook kijkt van ja, wat zou de NAM ook voor ons kunnen doen. De NAM heeft ook gesprekken met de dorpen waar ze actief zijn... Uh, maar ook gewoon een goede communicatie op het moment dat de NAM ergens actief uh, wil worden, uh, goede afspraken daarover maken. En dat, uh, dat gaat in het recente verleden en nu gaat het ook uh, goed. Dus dat je elkaar weet uh, te vinden, dat is van belang. Dat ze op goede momenten ook met de dorpen waar het om gaat... de, de juiste communicatie uh, laten plaatsvinden. Ja, want communicatie en ook, is... inderdaad praten over bijdragen eventueel van de NAM aan projecten. En daar wordt ook over gesproken. Ja, daarvan mee profiteren. Maar als ik luister naar de, de heer Steinen van de NAM... die was nogal luchtigjes over de mogelijke gevolgen van het, gevolgen van het boeren al daar, De bodemdaling, uh, daar schulden de mensen niks van merken... Misschien zijn er wat lichte aardbevingjes, alsof er eigenlijk helemaal niks aan de hand zou zijn. Ziet u dat ook zo? Nou, met die bodemdaling valt het, uh, valt het, uh, valt het ook, uh, ook, ook mee. We hebben wel, en dat heeft ook te maken met de instelling tijden geleden al van de commissie uh, bodemdaling... En dat is een commissie waar als de gemeente ook denkt schade te ondervinden... of te gaan ondervinden ook van de, uh, de boringen... dan kunnen wij ons op wenden bij die uh, commissie bodemdaling die dan ook onderzoek uh, doet. Dus het is wel omgeven met de nodige regelgeving, met nodige afspraken... en ook afspraken over onderzoek dat aan de orde is... op het moment dat wij zouden denken dat uh, wij schade leiden van die boringen. En ook particulieren kunnen zich wenden tot die commissie bodemdaling. Dat weet men ook in het gebied, dat weten de dor ja, kent u dorpelingen uh, bij u uh, die zeggen... burgemeester, ik maak me toch wat zorgen? Nou, ik moet eerlijk zeggen dat ik in de drie jaar dat ik nu in, in Dongeradeel um, uh, burgemeester ben... dat zich tot mij nog nooit iemand heeft gewend met zorgen over die, uh, die bodemdaling. Uh, maar neemt niet weg dat het wel van het grootste belang is... als NAM een belangrijke partij is en een belangrijke partner is in ons gebied... Uh, dat hij uh, op momenten dat dat nodig is, het elkaar weet te vinden. En dat is het, het geval. En dat uh, zal wat mij betreft ook zo blijven. En ik twijfel er niet aan dat het ook voor de NAM zal gelden. Een goede dag voor Dongeradeel en E. Ja, zeker. Burgemeester Wanders, hartelijk dank. Graag gedaan. Dan gaan we naar Nigeria, want daar zijn bij stakingen en protesten tegen de verhoging van de brandstofprijs mensen om het leven gekomen. De politie schoot met scherp op de menigte en gebruikte ook traangas. Police shoot somebody with is not a thief. Why could <truimertijd> you somebody that's not a Waarom schiet de politie op mensen? We zijn geen dieven, zegt hier iemand. Correspondent Koert Lindarjer. Koert, waar in Nigeria liep het uit de hand? Er is op grote schaal gestaakt in alle, alle uithoeken van het land, zover bekend. Er vielen uh, volgens berichten drie doden... En tientallen gewonden. En betogers hebben ook geprobeerd overheidsgebouwen te bestormen. In de economische hoofdstad Lagos bleven banken, winkels en benzinestations dicht. Vandaag de doorgaans door files verstopte wegen. Die waren eigenlijk goed als verlaten vandaag. Tienduizenden demonstranten trokken door de straten. En bij ongeregeldheden werd één betoger de politie doodgeschoten. En vervolgens werd zijn lijk op een kruidwagen door de straten gereden. In de noordelijke miljoenenstad Kano... Uh, was nog meer geweld. Daar voelen, vielen vermoedelijk twee doden. En daar probeerden betogers het huis van de gouverneur van de deelstaat... en het huis van de gouverneur van de centrale bank binnen te dringen. En verder waren demonstraties en stakingen in de hoofdstad Abuja. En ook uit bijvoorbeeld uh, Binnen City, een grote stad in het westen van het land... komen berichten die op wijzen dat de stakingsoproep daar goed is opgevolgd. En de mensen zijn boos over de afschaffing van die brandstofsubsidie... waardoor de brandstof ongelooflijk veel duurder wordt. Waarom is die afgeschaft? Nou, de regering zegt omdat ze het geld en dat is 8 miljard dollar per jaar... dat ze dat geld nodig heeft voor uh, bijvoorbeeld sociale uh, projecten. De minister van Financiën, Ngozi okonjo iweala zei uh, vanochtend dat Griekenland op die manier is kapotgemaakt. Wel geld uitgeven... Maar het land niet ontwikkelen. Nou, dat klinkt als een dreigement. Dat zijn, helemaal, dat zijn allemaal heel rationele argumenten eigenlijk. Maar op de straat wordt het dus heel, heel anders beleefd. Het is alsof het opheffen van de subsidies op benzine een vonk was. Een vonk waardoor alle opgekropte onvrede over het politieke establishment opeens naar buiten is gekomen. De demonstranten voelen zich verlaten door een afstandelijke president. Good luck, Jonathan. Bad luck. Jonathan noemen ze hem nu op de straat. En zij vinden dat subsidies op die benzine nog het enige is waardoor zij, de gewone man, profiteert van de gigantische inkomsten. En zij zeggen tegen de president, bestrijd eerst maar eens die gigantische corruptie in de politieke elite van Nigeria, in je eigen regering... Daar kun je ook miljarden dollars mee verdienen. Maar blijf met je poten van je subsidie op benzine af. En dat hebben ze behoorlijk laten merken vandaag. Nigeria ligt plat door die staking. Iedereen kijkt naar de president. Gaat die toegeven? Bij vorige stakingen hebben de regeringen steeds toegegeven. Uh, Good luck Jonathan presenteert zich als de economische hervormer van het land. Dus helemaal... Terugkomen op zijn besluit lijkt me onmogelijk. De regering zegt vandaag te willen onderhandelen. Dus misschien is er een uh, compromis mogelijk. Maar ook de stakers die zijn echt woedend. En onderschat het belang van deze staking niet. Bij vorige stakingen over het opheffen van subsidies gingen ook mensen in de olieindustrie meedoen. Uh, Daar werd de olie-export bedreigd. En dat zal iedereen ook in Nederland straks aan de pomp merken. Want de prijzen van de benzine gaan er ongetwijfeld omhoog. Koert Linder, dankjewel. Morgen dan begint het uitgestelde staatsbezoek aan Oman. Verslaggever Menno Rehmeijer is daarbij. Straks meer erover. Dat is mooi. Bij de ANWB ging van 11 naar 15 naar 23 files. Maar volgens mij gaat die tellen wel weer omlaag. Want meestal gebeurt dat om kort over zeggen. Ja, dat klopt. We gaan weer terug naar 11, Tim. Op de A2 vanuit Maastricht naar Eindhoven loopt het in beide richtingen vast... trouwens voor knopend Kerensheide. Dat komt door een ongeluk op de A76 vanuit België naar Heerlen... Tussen de grensovergang en Geleen staat 4 kilometer. De linkerreis ook is dicht. Op de A7 vanuit Horen naar Zaandam. Tussen Purmerend Zuid en Zaandijk 5 kilometer door een oliespoor. De reis ook is nog afgesloten. En bij Rotterdam aan de noordkant van de stad op de A20 richting Hoek van Holland. Daar is eerder vanmiddag een ongeluk gebeurd. Tussen Knoopuit plein en Rotterdam Centrum staat 4 kilometer. De weg is weer vrij. Dit is het NOS Radio 1 Journaal. Met Lucella Carasso en Tim Overdik. Er komt een onderzoek naar de bestuurscultuur... bij Bureau Jeugdzorg Haaglanden en Zuid-Holland. Dat is de grootste jeugdzorginstelling van Nederland. De Raad van Toezicht laat dit onderzoek uitvoeren. En Matt Kempen is de voorzitter daarvan. Goedenavond. Goedenavond. Ja, wat is de reden? We hebben al eerder bericht in onze uitzending... over klachten die bij de NOS zijn binnengekomen. Over de leiding. Wat is de reden dat u dit onderzoek laat uitvoeren? Nou, Dat uh, voelt voort uit de rol die we hebben als uh, Raad van Toezicht. Wij zagen post uh, terug... Dat er uh, wat gedoe was in de organisatie, zoals ik al eerder heb gezegd. Dat was in februari, als ja? ik februari, me niet vergis, februari, vorig ja. jaar. Ja. Nou, Je gaat dan na of dat uh, het reguliere gedoe is of dat er meer aan de hand is. Wat, wat is regulier gedoe? Dat noem ik het gedoe waar iedere organisatie eigenlijk wel mee van doen heeft. Dat is altijd wel iets wat, wat uh, bijzondere aandacht vraagt. En de performance van de organisatie was ook van die naart, dat wij niet. Uh, uh, uh, zeg maar uh, gealarmeerd zouden moeten zijn dat er iets mis zou zijn. En die performance is uh, zeer goed en adequaat. En wij hebben in eerste instantie ingeschat... dat uh, het gedoe oplosbaar bleek tussen uh, bestuurder en ondernemingsraad. Later hebben wij signalen gekregen dat het misschien wat uh, meer dan dat zou kunnen zijn. Dat hebben we weer opnieuw geprobeerd te objectiveren. En inmiddels, uh, um, zoals we ook aan alle medewerkers hebben bericht... Uh, sluiten de analyses van wat er zou kunnen zijn onvoldoende op elkaar aan... En om nu juist te voorkomen dat dat primaire proces... wat zo goed rijdt, dat dat in het geding zou komen... willen wij nu geobjectiveerd uh, de informatie op tafel krijgen. En als ik dat even vertaal, het sluit niet bij elkaar aan... dan is het zo dat personeelsleden zeggen dat... De, de directeur, dat die autoritair is en dat de directeur dat heel anders ziet. Klopt ja, dat? dat? Dat is wel heel erg algemeen gesteld. Er, er zullen misschien personeelsleden zijn die dat zeggen, maar niet in de algemene zin zo. En dat is nou juist wat we op tafel willen hebben. U wilt weten hoe breed die klachten gedragen zijn? Precies dus ik ben nog niet zover dat ik zeg dat wat ik nu allemaal lees en hoor dat dat uh, feitelijk zo is. Uh, wij zijn het nog aan het onderzoeken. Want de directeur, hè, dat, dat is een vrouw, die heeft de afgelopen tijd uh, niet gewerkt vanwege privéomstandigheden. Ja. Zij blijft in de, in de toekomst wel gewoon aan, uh, lopende dat onderzoek. Wij gaan niet op, op dat onderzoek vooruitlopen. Dus uh, mevrouw Groenberg, dat is de bestuurder, die is nu wegens privéomstandigheden niet, uh, niet, niet, niet aanwezig. En dat is uh, nog maar vrij kort dat dat zo is. En uh, wij lopen niet vooruit op, op de uitkomsten van het onderzoek. Nou, wat is uw indruk van haar functioneren? U had het over de performance die goed en adequaat is van ja, de organisatie. Ja, maar, maar haar functioneren? Ja, ik denk dat juist door haar performance de afgelopen jaren hier iets is neergezet bij, bij, bij, bij, de, bij de jeugdzorg. Ja. Ja. Dus u heeft geen twijfels bij haar? Ik denk dat... Uh, kijk, dat is weer vooruitlopen op het onderzoek. Uh, wij, wij zitten hier voor het borgen van het proces van de zorg voor kinderen. En dat gaat boven, boven belangen richting bestuurder, management uh, of wat dan ook. Nou, Om te voorkomen dat we in een situatie geraken waarvan wij zeggen... die, kunnen, die verantwoordelijkheid kunnen we zo niet nemen of er gaan dingen missen in dat primaire proces... Laten wij nu objectiveren. En die gaat dus niet op, op uitkomsten van het onderzoek vooruitlopen nogmaals. Wat vindt u ervan dat mensen van het personeel hun verhaal aan journalisten... in dit geval van de NOS hebben verteld? Ja, ik vind, ik vind het uh, uh, vervelend dat het zo moet lopen. Dat voordat het uh, echt onderzocht is uh, door, door onafhankelijke externen... dat mensen daarvoor kiezen. Maar het is nu helemaal niet anders. Ja, maar de voorzitter van de ondernemersraad is uh, blij dat er iets gebeurt. Hij zegt. Uh, we hebben de Raad van Toezicht voor februari vorig jaar al laten weten dat er veel dingen misgingen. Ja, dat klopt. Uh, dat heeft hij ook uh, dat heeft, uh, heeft hij inderdaad gedaan. Maar het is niet zo in een organisatie als je zegt dat er zijn een aantal dingen mis, dat je dan een knop omdraait en dat de volgende dag goed is. Dus ja, maar de burgemeester van Pijnakker, de heer Buddenberg, heeft ook al namens de stadsgewest uh, op actie aangedrongen bij u, bij de Raad van Toezicht. nee, nee, nee. nee dat ligt toch wat genuanceerder. Het is zoals ik al zei, in februari zijn de signalen binnengekomen. Daar is op geacteerd, zowel door de bestuurder als door de, door, door de raad van toezicht. We hebben na de zomer en het najaar hebben we weer gekeken hoe staat het er nu mee. We kregen toen tegen de verwachting in, omdat die performance van de, van de bureaus uitstekend is, toch signalen dat er meer aan de hand zou zijn. We hebben toen wederom gevraagd om een en ander te objectiveren... en om ons uh, feiten aan te reiken en, en, en niet op basis van gevoel. Nou, dat liep. En wat aan de orde is dat op dat moment ook uh, anonieme brieven bij stads geweest... bij u kwamen en dat was dan de druppel. En wie, wie gaat het dan nu objectiveren, deze organisatie? Wie gaat dat nu dan onderzoeken? We gaan een gerenommeerde organisatie doen waar ik nog geen informatie over kan geven... omdat we daar nog in het gunningsproces zitten. Ja, maar in ieder geval dus iemand van buiten. En gebeurt dat dan ook naar aanleiding van die druk van de publiciteit? Nee, wij hadden daar toch al toe besloten, omdat uh, wij zelf wilden dat de informatie die ons bereikte, dat die meer geobjectiveerd zou worden aangereikt. En om, om, om echt boven tafel te krijgen, wat speelt hier nu? En wij waren daar niet tevreden over, dus uh, wij zaten zelf al op de lijn om, om dat onderzoek te initiëren. En dat onderzoek komt er nu. Matt Kemp, voorzitter van de Raad van Toezicht, dank u wel. Graag gedaan. Dag. Een beetje ophef was er meteen al rond het staatsbezoek van Koningin Beatrix aan de Verenigde Arabische Emiraten. De PVV stelde kamervragen omdat de koningin een hoofddoek droeg tijdens het bezoek aan een moskee. Vandaag ging het bezoek verder en voor ons volgt Menno Reemeyer. dat. Re Menno, goedenavond. Goedenavond, Tim. De, de economische delegatie is belangrijk. Hè? Tijdens deze missie stond vandaag ook in het teken van handel? Ja, was het gisteren het uh, midden- en kleinbedrijf dat uh, bij Admok, de. Nationale Oliemaatschappij van uh, Abu Dhabi. Of vertellen wat voor diensten ze allemaal zouden kunnen leveren. Vandaag was het de beurt aan uh, de grote bedrijven. Uh, denk aan Shell, denk aan uh, Damen Shipyard. Uh, dat soort bedrijven, de haven van Rotterdam. De CEO's, de directeuren, de grote bazen, zeg maar daarvan. Die gingen om tafel met uh, de CEO's van uh, bedrijven van hier, van de Emiraten. raten uh, Dat gebeurde vanochtend eerst in Mazda City. Dat is die. Uh, stad in wording, die eerste CO2-neutrale stad moet dat, uh, moet dat worden. Daar zijn al wat impulsen uit uh, Nederland. Ze hebben daar een vervoerssysteem met elektrische wagentjes zonder bestuurder... wat geënt is op uh, terminalvervoer uh, in de Rotterdamse haven. Daar zijn we al aanwezig. Maar voor de rest, ja, het waren meer uh, uh, bezoeken ook aan de, de grote haven in Jebel Ali bij uh, Dubai, bij DP World. Grote speler ook op het, uh, op het vlak van uh, de Wereldhavens. Uh, bijvoorbeeld een groot investeerder uh, op de Tweede Maasvlakte. Ja, en heeft dat bezoek al iets concreets opgeleverd, qua grote orders bijvoorbeeld? Nou, er lopen hier twee mannen met enorme glimlach op hun gezicht. Dat zijn Bernard Wientjes, de, de, de voorman van de werkgevers van VNO-NCW... en de minister van Economische Zaken, Maxime Verhagen. Um, goede zaken worden er gedaan, zeggen zij, maar... Als je dan vraagt, maak het eens concreet... welke contracten afgesloten, dan is het verhaal... zo werkt het niet. De grote bedrijven die hier al actief zijn... hebben zaken in de week. Er zijn grote orders waarover onderhandeld wordt... maar de concurrentie op de wereldmarkt is moordend. Dus mededelingen daarover kunnen ze op dit moment niet doen. Maar dat er grote zaken worden gedaan... in het kielzog van het koninklijk Gezelschap... dat is duidelijk. En dan moet eerst de inkt droog zijn op het papier... voordat het naar buiten ja. komt. Hè? Morgen begint de bezoek aan Oman. Maar nou, een klein jaar geleden zou de koning daarnaartoe daar naartoe gaan. Dat ging niet door vanwege de onrust toen in Oman. De koningin ging er uiteindelijk naartoe. Het werd een privébezoek. Is ja. het hierdoor een beladen staatsbezoek geworden deze week? Ik denk het niet. Ik denk dat het meer beladen is in Nederland dan in Oman. In Oman is de eer vorig jaar gered door het privébezoek. Het diner wat koningin Beatrix, Prins en Alexander en Maxima... daar bij de sultan hebben gehad. Daarmee was het voor Oman klaar en wordt er... Zoals het ons verteld wordt door Buitenlandse Zaken, morgen gewoon begonnen met een, een schone lei. Maar overigens ook op de laatste dag van het uh, staatsbezoek, dan hebben we het over donderdag, weer een bezoek aan een moskee op het programma staat. Ja, wordt er ook gesproken over de Arabische Lente, de politieke gebeurtenissen van vorig jaar, de onrust natuurlijk in Oman zelf. Is dat een thema dat, uh, dat, dat terug te vinden is in het bezoek? Ja, het, het zat toen natuurlijk in het licht van um, uh, de veranderingen in Egypte, Algerije, die toen ook nog in het uh, begin. En al snel werd dat doorgetrokken naar Oman als Arabische lente. Als je de mensen er nu naar vraagt, een jaar later, dan uh, wordt het toch meer uitgelegd als uh, ontevredenheid. Uh, natuurlijk naar uh, de sultan, naar een aantal zaken. Uh, die heeft inmiddels waardig uh, ministers ontslagen. Uh, er zijn uh, andere zaken veranderd in het land. Uh, en daarmee is de rust weer gekeerd of je het ook mag trekken in uh, de hele sfeer van de Arabische lente. Ik denk dat dat te uh, grote woorden zijn. Ja, voorlopig een glimlachen bij de gesprekken met de zakenlieden vandaag. en Gisteren in de Verenigde Arabische Emiraten. Is, is de handel ook uh, een, een belangrijk thema bij het bezoek aan Oman? Ook, maar daar zie je toch ook nog wel wat andere uh, zaken op het uh, programma staan. Uh, bijvoorbeeld, ik leg er één dingetje uit, want om het hele programma door te nemen, dat, uh, dat, dat is wat al te veel. Uh, we exporteren nog iets anders, uh, Tim, iets wat we in Nederland misschien al bijna vergeten zijn. Het poldermodel, waar we ooit zo beroemd om waren, Alexander Kant van de Sociaal Economische Raad, die zit... Um, ik neem morgen, ja, morgen een, een, een lunch voor... waarin de Omani wordt verteld hoe wij dat doen in Nederland... Eh, als poldermodel. En dan komen ook weer Bernard Wientjes natuurlijk, VNO-NCW, aan tafel... maar ook Agnes Jongerius van de FNV. Ook dat gaat gewoon door. Met Oman. Ja. vanuit de maan. Die weet wat oplevert. Dit was de Radio 1 Journaal voor deze middag en avond. Wij wensen u een avond, Tim en ik. En we gaan naar Joost Eerdmans voor Avondspits WNL. Goedenavond, Joost. Goedenavond, Lucilla en Tim. Inderdaad, de Avondspits zometeen. Pak Relschoppers en Vandalen hun uitkering af. Dat is kort en goed mijn uitgangspunt zo direct in Avondspits. Uh, overigens mag, mag er van mij ook het rijbewijs bij het recht op zorg... Uh, Kinderbijslag, huursubsidie of de hypotheekrente aftrek. Kortom, de overheid moet zijn handen terugtrekken van, van Dalen. Want wie inderdaad zich misdraagt... waarom zou hij nog service krijgen van de overheid? Dat is allemaal in gang gezet door burgemeester Gerritsen van de beeld, die tijdens oud Nieuw nogal wat railschoppers in zijn gemeente helaas had. En hij vindt dus dat de uitkering in ieder geval moet worden afgepakt... van railschoppers. Ik ga een stapje verder, maar dit zeer onorthodox voorstel van de burgemeester... dat is ook mijn stellingname in avondspits. Uw reactie is zeer welkom op 0800 11 21. kunt u live bellen naar Avondspits zometeen. Maar ook welkom is het twitteren. Dat kan via hashtag WNL, hashtag Avondspits of hashtag Eerdmans. Pak ruilschoppers hun uitkering af. We zijn er met deze mening zometeen in Avondspits van WNL. Direct na het NOS Journaal. Graag tot zo. Stel, er zijn twee fabrieken.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 In Dordrecht is gisteren een ontsnappingspoging uit de gevangenis mislukt. Details heeft de politie niet bekendgemaakt. Na de mislukte ontsnappingspoging ging de politie naar de gevangenis... na een tip dat twee mannen hulp hadden geboden. Toen agenten daar aankwamen, reed een auto snel weg. Na een achtervolging, met snelheden boven de 190 km per uur... stopte de auto en konden de twee worden aangehouden. De botsing zaterdag in Amstelveen tussen een bus en een tram is waarschijnlijk veroorzaakt door de buschauffeur. Bij het ongeluk kwam een vrouw van 25 uit Meidrecht om. Ze werd uit de bus geslingerd. De politie denkt dat de bus door rood is gereden. In Moskou zijn twee doden gevallen en tientallen mensen gewond geraakt bij een explosie in een restaurant. In de keuken van de pizzeria ontplofte waarschijnlijk een gasfles, waarna brand uitbrak en nog meer gasflessen explodeerden. Het was op dat moment erg druk in het restaurant. Veel Russen vierden vandaag de laatste dag van de kerst- en nieuwjaarsvakantie. En premier Rutte heeft Twitteraars opgeroepen om hem vragen te stellen over zijn werk en het kabinetsbeleid. Het is de bedoeling dat Twitteraars de vraag afsluiten met hashtag VraagMP. Veel mensen geven daar gehoor aan. Eind deze week zal premier Rutte een selectie van de vragen beantwoorden in een videoboodschap. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Het weer met Gerrit Hiemstra. We zitten vlakbij een hoge boven Frankrijk en dat levert de komende dagen rustig weer op. Het is nu overal bewolkt. Vanavond en vannacht blijft dat zo. Plaatsen kan het even opklaren en dan zou er ook wat mist of nevel kunnen ontstaan. De minimumtemperatuur komt uit op 3 tot 5 graden. Morgen is het ook een grotendeels bewolkte dag. In het zuiden klaart het misschien wat op, maar lang duren die opklaringen niet. Het wordt ongeveer 8 graden. De wind waait morgen uit het zuidwesten en is matig. Aan zee af en toe vrij krachtig, windkracht 5. Woensdag is het ook zacht weer met veel bewolking. Donderdag gaat het regenen. Dan is er ook wat meer wind en vanaf vrijdag wordt het wat minder zacht. ANWB verkeersinformatie met een negental files. Op de A1 richting Amsterdam zijn er een tweetal ongelukken gebeurd. Eerst staat er file tussen Barneveld en Hoevenlaken twee kilometer. De ook is daar even dicht geweest. En verderop bij Bunschoten staat vier kilometer door een ongeluk. Hier is de ook nog dicht. A7 horen Zaandam bij Zaandijk, 5 kilometer. Dat komt door een oliespoor wat daar een groot deel van de middag heeft gelegen. Dat is nu opgeruimd, dus de weg is weer vrij. A16 vanuit Breda naar Rotterdam. Tussen het knooppunt Ridderkerk en de afrit Rotterdam Centrum... zat er 4 kilometer file op de parallelbaan. Op de parallelbaan is er een ongeluk gebeurd en daar is dan ook de rechterreis ook dicht... A76 vanuit België naar Heerlen. Tussen Steijn en Geleen, drie kilometer door een ongeluk. Hier is de linker reis ook dicht. Dit is Radio 1. WNL. Avondspits. Joost Eerdmans. Pak wel, schoppers, hun uitkering maar af. Hele goedenavond, het is maandagavond 9 januari en dit is avondspits van WNL met als motto wie zijn billenbrand moet op de blaren zitten. Tot 7 uur kunt u meepraten. Bel WNL 0800 1121. Als je je niet aan je plichten houdt, dan wordt het tijd dat je ook eens wat rechten inlevert. Duidelijke taal van burgemeester Arjen Gerritsen van de beeld, die zich buitengewoon boos heeft gemaakt over ruilschoppers tijdens Oud en Nieuw in zijn stad. Brandweermannen en politieagenten werden in de beeld bekogeld... met bierflesjes en vuurwerk van het zwaarste soort. Vrij veel veelplegers zijn aangehouden. In plaats van een werkstrafje van 20 uur, zoals onlangs in Utrecht werd uitgedeeld... zou ik het enorm toejuichen als we als overheid inderdaad die lijn trekken. U verlangt iets van ons, dan verlangen wij iets van u. Dus weguitkering bij schandalig gedrag. Maak het paspoort maar twee keer zo duur. Trek het rijbewijs in. Of laat vandalen voortaan zelf betalen als ze medicatie nodig hebben. Kortom, maak relschoppers duidelijk dat ze door hun gedrag... een acuut probleem met de overheid hebben. Bel nou. 0800 1121. Ja, de avondspits is weer van start gegaan. Pak ralschoppers hun uitkering af. Dat is, het, uh, dat is mijn mening. 0800 1121, om uw mening te beste te geven daaroverheen. Ik zeg u dit... 200% strafeisen is de lijn tegen hulpverleners, politieagenten, brandweermannen. Het heeft heel erg weinig zin als we zien dat er taakstrafjes van een flutniveau worden uitgedeeld voor ernstige mishandeling van een agent, zoals in Terwijde in Utrecht vorige week. We staan er met z'n allen inderdaad machteloos. En daarom vind ik dit idee van deze burgemeester van de beeld moedig, goed, onorthodox, maar zeer welkom pak relschoppers gewoon hun uitkering af. Heel duidelijke taal. En ik ga zo met hem praten, burgemeester. Ook met de brandweerman die bevelhebber was in die woeste nacht... in De beeld. Wat daar gebeurd is, gaat hij vertellen. En ondertussen doet u mee. 0800 21. Eh, om te bellen. En Twitter, dus hashtag Eerdmans, hashtag WNL. Dat wordt al gedaan. Ies Bietz zegt, wachteloos, dit is geen oplossing... aangezien zij toch geld nodig hebben, product van onze maatschappij. Frans Wallet zegt op Twitter, is het überhaupt een discussie... dat hufters een uitkering krijgen, korten en aanpakken lang genoeg is het de omgekeerde wereld geweest. Woorden naar mijn hart, Frans Wallet. Sam van der Pol twittert, Eerdmans het ontnemen van bijvoorbeeld een uitkering van een staat gelijk aan ontmenselijking. Dat kan niet. Geef ze een gepaste straf. Jacco zegt schadevergoeden van de uitkering. Ook een goed idee. En uh, Short lees ik nog voor, die zegt Eerdmans eens, maar iemand die een uitkering krijgt van de staat dient in die mogelijke bijdrage te gaan leveren aan de samenleving. Diezelfde samenleving tegenwerken is verwerpelijk. Don't bite the hand that feeds you, zegt hij in uh, goed uh, Engels. Nou, u kunt dus Meedoen. Laat eens kijken wie er, wie er als eerste belde was. Mevrouw Taal uit Rotterdam. Goedenavond. Goedenavond. Nou... Ja, ik hoor u even niet meer, mevrouw Taal. Praat u nog? De lijn stottert wat. We gaan even naar de tweede beller. Mevrouw van der Veen uit Andelst. Dag Joost, goedenavond. Ja, nou ik ben het voor een, een, een groot gedeelte wel zeker met je eens. Uh, ik kom zelf toevallig ook uit de, de gemeente uh, uh, De Beeld. Het was voorheen wel een, zoete, een redelijk zoete dorp. Maar um, ja, ik moet zeggen, ik ben het gedeeltelijk met je eens. Ik, uh, zeker om, om tuigen aan te pakken. Dat uh, doe je vaak wel het beste om goed in de portemonnee te, te raken. Ja. Maar ik vind ook wel, uh, stel hè, dat mensen toch uh, uh, niet meer uh, gaan recidiveren. Dat ze dus toch hun leven gaan beteren. Dat vind ik ook dat we een, een herstel ...daarin mogelijk moet zijn. Ja, en hoe bedoel je dat? Nee, dus is, nou ja, ik bedoel, uh, geef ze pak ze vol voor, voor twee jaar die, die uitkering af... ...leg ze wel een, ook een taakstraf op... ...dat ze dus hetgeen ja. wat ze hebben vernield of wat dan ook... ...dat ze ook iets terug kunnen doen dat... voor, de, voor de maatschappij, ja. Ja. zeker. Als je ziet dat ze daar he, wel in een begeleidend traject bijvoorbeeld... ...dat ze echt uh, een beste beentje voorzetten... Mm -hmm. ...dan zeg ik van oké, okay, moet je die mensen ook weer een stimulans geven... ...om verder te gaan, want anders doen ze goed gedrag voor niks, eigenlijk moet je goed gedrag daarentegen ook wel weer belonen. Ja, dat is, nou, ik vind dat een goede idee die hebt. Nou, er wordt nu getwitterd door Jan de Vries, die zegt... relschoppen zijn uitkering afpakken, oké, okay, maar als het iemand is met een gewone baan... dan kan zoiets niet, dan zeg ik erbij. En ik vraag me af, wil jij ook zo ver gaan dat je inderdaad zegt... nou, sorry, dan moet je paspoort maar eens wat meer voor gaan betalen... of we trekken de kinderbijslag in, of we pakken je op andere fronten... waar de overheid jou een ja. service verleent. Dat ja. denk ik ook. Ik bedoel, ja, ook als, ze een, als ze een echte baan hebben en, en, en ze gaan toch raar lopen doen... en uh, rel, rellen lopen schoppen, noem maar op... Ja, dan moet je ze op, op, op een ander gebied uh, ja. pakken. En laat ze dan maar meer betalen. Ja. Okay. Want, hoe dan ook, je moet het ergens terug, uh, terug zien te krijgen. dankjewel je Loes van der Veen. We zijn het met elkaar eens. En iemand die daar nog niet geweest is trouwens in die, in die mooie gemeente. Het is echt een prachtige gemeente, De Beeld. het kent de dorpskennen. Bildhoven, Groenekan, Hollandse Rading, Maartensdijk en Westbroek. Dat alles is samen de gemeente De Beeld. En als je nog niet geweest bent, het is werkelijk een prachtig gebied. Maar ja, er gebeuren er ook de meest vreselijke dingen. Leonard Faber zegt onzin. Je moet geen dingen doen als ze niets met elkaar te maken hebben. Laat hen de schade betalen. En Riet Twitter, het heeft geen zin. Laat ze maar werken voor de maatschappij. We hebben het er dus over dat ik zeg: samen met de burgervader van de beeld, pak Relschoppers hun uitkering af. En wat mij betreft, stappen we nog een paar treden omhoog op die trap en pakken we meer dingen af. Aan de lijn rond schoenmaker. Hij was de brandweer, eh, zeg maar, de bevelhebber van de brandweer in de beeld tijdens die beruchte eh, Oudejaarsnacht. Goedenavond meneer Schoenmaker. Goedenavond, uh, Joost. Ja, hallo. Ron, wat, ja, ik zeg ook even: Ron, wat, wat, wat is daar Goeie. precies? Wat is daar nou gebeurd bij, bij jullie? Hoe erg was het in feite? Nou ja, wij waren uh, verschillende keren op die avond waren wij al uh, daar te plaatsen geweest om uh, de brand te blussen. Uh, mijn collega die met een ander blusvoertuig vanuit de wildpark heen was gegaan, die had al uh, afspraken met ze gemaakt. En wij hebben op die bewuste avond hebben wij natuurlijk geen problemen dat er uh, buitenbranden zijn, want het moet immers toch een, een leuke happening met z'n allen zijn. En uh, dat hebben we redelijk goed getolereerd. Alleen op het moment dat het uit de hand dreigt te lopen en uh, het vuur wordt te groot, en er wordt van alles op het vuur gegooid, zoals pellets, uh, bankstellen en noem alles maar op waardoor de, de, de omgeving gevaar begint te lopen. Ja, dan moeten we daarop uh, op, op anticiperen. Ja. Toen hebben wij uh, in overleg met de politie uh, zijn wij daar naartoe gegaan. Uh, er was daar een redelijk grimmige smeer, sfeer. En uh, toen hebben we eerst in overleg met de politie gedaan van, Joh, wat zullen we doen. Toen hebben we besproken van nou, we maken in ieder geval de brand kleiner. En op dat moment, uh, wanneer we daarmee uh, wilden gaan uh, aanvangen... ja, toen uh, was de omgeving die was daar weer uh, niet mee eens... En die, uh, ja, die begonnen enigszins wat uh, provocerend op te treden. Ja. Die begon met zwaar vuurwerk en glas te gooien. Waar op dat moment de politie besloot om in ieder geval één man aan te houden. Ja, en toen sloeg de, de, de vlammen letterlijk in de pan. En de mensen waren goed laveloos, uh, kan ik mij voorstellen ook, de, de daders? Nou, laveloos, dat wil ik niet zeggen. Maar uh, je kan je voorstellen, het is oud en nieuw. En zo'n feest wordt eigenlijk een hele dag al gevierd vanaf zaterdag op zondag. En dan, ja, dan, dan lijkt het mij best wel uh, wenselijk mogelijk dat in ieder geval mensen best wel wat drank op hebben. Nou precies, maar jullie waren even, het was echt schuilen en wegduiken voor wat er om jullie heen vloog, heb ik begrepen. Ja, daar hadden we de mogelijkheid. Bijvoorbeeld op het moment dat wij die blussing gingen doen, uh, kwam er één persoon uh, op ons af. Waardoor de politie besloot om toch die man aan te houden. Omdat hij uh, redelijk de aandacht al had gekregen de hele avond al. Ja. En uh, op het moment dat hij werd aangehouden, ja, toen waren er in één keer wat omstanders die, uh, die vonden dat het uh, onterecht was. En uh, ja, die, begonnen, die, althans, die probeerden dus die man uh, te ontzetten, ja, ja te compleet tussen. Maar, maar dan zie je dus dat het eigenlijk niks helpt wat je daarvoor gedaan hebt. Allerlei spotjes op de tv, je hebt natuurlijk allerlei straffe eisen meegedreigd van jongens, wie dat doet. Die mensen zijn in een soort situatie dat ze alles pakken en, en om je heen uh, gaan gooien. Hoe vind ja. je zelf, zou je zeggen, wat, wat moet je doen aan straf, uh, straffen tegen dit soort tuig? Uh, oh, kijk, ik ga niet over, uh, over de straffen, hè. Ik, uh, nee. uh, wat ik, wat ik geweldig vind is uh, dat, dat Syrië, die heeft een hele mooie reclamespot daarvoor. En er is enorm veel aandacht uh, in de media is daarvoor gebracht. En uh, ja, je gaat ervan uit dat, uh, dat je eindelijk denkt van joh, uh, er zijn zoveel mensen die zijn erop uh, geattendeerd. Ja. Uh, het zal niet gebeuren. En... Maar toch gebeurt het wel. Precies. Nou en dan zeg je, dan... ja... Ja, zegt maar dan zeg je al, burgemeester, van, joh, ik vind gewoon dat we de uitkering moeten afpakken. Want deze gasten, die hebben gewoon de, de, hun, hun rechten verspeeld. En daarmee gaan ze dus ook uh, rechten verliezen. Kijk, ik wil, ik, ik wil van de burgemeester die opmerking even in tweeën delen. Als je nou punt één neemt, vind ik het een... Uh, het is voor ons een fantastische burgemeester die onvoorwaardelijk achter ons staat. Ja. Die, uh, die er echt voor gaat om, uh, om ons uh, te ondersteunen en, en alle hulp bij te brengen daar waar nodig is... Daarnaast van wat hij als uitspraak doet, joh, uh, dat, is een, dat is een uitspraak die aan hem is. Ja, daar gaan wij niet over. Maar kun je het wij steunen als brandweer? Zeggen jullie van, we zijn eigenlijk wel blij mee, je bent blij met de burgemeester. Maar ben je ook blij met de harde aanpak die hij nou voorstaat? Of? Nou kijk, de, de harde aanpak die dus vanuit de overheid wordt gedaan. En of het in dit geval de burgemeester is of dat het vanuit Den Haag is, vind ik fantastisch. Ja, nou oké. Okay. Het, het is te gek voor woorden dat en de politie en de, de ambulance en de brandweer... Ja. Gewoon, uh, gericht als projectiel gebruiken. Ongelooflijk. Ron, Dat we moeten, moeten af gaan ronden. We gaan zo de burgervader ook nog spreken. Mag ik je zeer bedanken voor deze inbreng bij Avondspits 0800 Of u het ook met mij eens en de burgemeester eens bent. Pak Relschoppers hun uitkering af. En u kunt ook twitteren hoor. Eh, hashtag Eerdmans gebruiken of hashtag WNL. Dilemma zegt Eerdmans werken onder toezicht en de zweep erover. Laat anderen niet opdraaien voor de zooi. Zelf dok in natuur. Jan den Hertog twittert. Ook schade inhouden op de uitkering of verhalen op de daders. Jan van Teilingen zegt Eerdmans helemaal... Eens. Het zijn meestal veel plegers, dus verdienen ze geen enkele steun van de samenleving. Antoinette, goedenavond. Ja, goedenavond. Je bent het er niet mee eens, uh, hè? Ik ben het er niet mee eens. Ik ben het eens met straffen. Maar dit zijn mensen die in staat zijn tot roekeloos gedrag. Uh, en als je de uitkering afneemt, zullen ze zich uh, tegen de rest van de maatschappij gaan keren. en dus gewoon overgaan tot uh, overvallen of inbraak. Ja. En daarmee kun je dus uh, je gemeente ook uh, juist in de problemen brengen. Maar dan kunnen we dus helemaal niks meer doen, want straffen werkt uh, volgens, volgens sommigen niet. Want dan worden ze agressief van, je kunt ze niet opsluiten, je, kunt ze, je mag ze geen taakstraf meer geven. Wat? Dan moeten ze ze maar vrij rond laten lopen. Nee, maar ik zou niet weten waarom je ze niet zou kunnen opsluiten en taakstraffen kunnen geven. Maar als je ze zonder geld uh, stelt, ja. uh, wij kennen het van heel dichtbij... Uh, dan worden ze erg agressief. Ja, en dan pak je ze op en... een belangrijk punt, denk ik. Ik denk dat dat heel erg werkt. Als je ze pakt op het geld, dat is altijd een van de grootste drijfveren... voor mensen om hun gedrag aan te passen, denk ik, hoor. Ja, maar dan zou ik meteen uh, combineren met uh, elektronisch uh, volgen. Omdat ze dan uh, geheid... Uh... Uh, ergens in de gemeente uh, rottigheid gaan uithalen. Uh, over de burgers. Oké, okay, nou, het signaal is duidelijk. U zegt min, minder, minder, minder hard pakken in die portemonnee, want dan werkt averechts. Uh, meneer Menans zegt, is geweld ingewikkeld gedoe gewoon in het tuigdorp. Dan heb je vandaal 24 uur per dag in de hand en heeft hij daar geen rijbewijs of uitkering bij nodig. Uh, meneer Daan Smit zegt, in uh, een avondspits eens, uitkering afpakken. Theo Colo zegt, er zijn ook relschoppers met een baan. Bij veroordeling blijkt dat ze een uitkering hebben. Stop, zetten en GA allemaal Soms zegt, ze uh, heeft weinig zin, want ze gaan jatten, overvallen, roven, et cetera. Pakken ze het geld vanzelf, pakken ze het geld zelf wel van onze schatjes. Nou, er zijn dus diverse meningen die dit, uh, die dit splijten, deze discussie. Dat is prachtig en u kunt nog steeds meedoen. 0800 1121 belt u en dan kunt u meedoen aan mijn mening vanavond. Pak railschoppers hun uitkering af. Aan de lijn nu Arjen Gerritsen, hij is burgemeester van De Beeld. Goedenavond, meneer Gerritsen. Goedenavond, meneer Hetman. U bent daar, ja. Nou, u heeft... Behoorlijk de discussie losgetrokken eh, met uw ja. duidelijke stellingname, nou, daar, daar mag ik u mee complimenteren. Eh, nou is het wel zo inderdaad dat er steeds zwaardere zaken worden genoemd. Hè? 200% strafeisen tegen relschoppers die tegen de politie, eh, zich tegen de politie keren. W gaat dit werken, denkt u? Want ik sta van harte achter uw pleidooi. Gaat, u, gaat dit het verschil maken wat u heeft voorgesteld? Pak relschoppers hun ja, uitkingen. Ik heb, ik heb die discussie die ik blijkbaar heb ontketen met mijn nieuwjaarstoespraak de afgelopen dagen uiteraard gevolgd. Kijk, laat ik vooropstellen dat de burgemeester of de gemeente gaat er niet over of die iemand zijn uitkering kunt afnemen. Ja, de, de bijstand de volgende, wel hè. Die, die ik, de, u gaat wel. Uh, ja, maar dan dat zijn we volle... nog, nog gelukkig gebonden aan allerlei wettelijke regels. Waar, waar het mij vooral om gaat is uh, dat als je ja, deel uitmaakt van een samenleving, deel uitmaakt van een gemeenschap, van mensen... en dan zeker op het lokale niveau... Uh, ...dat er dan van je verwacht mag worden dat je ook uh, uh, je daarin je verantwoordelijkheid neemt... ...en dat je je gedraagt. En zeker naar de mensen die bij nacht en ontijd, dag en nacht, uh, klaarstaan voor onze veiligheid. En, maar ja, eigenlijk de boodschap die ik dan afgeef is... ...dat ja, als jij je niks gelegen wilt laten liggen aan de samenleving dan moet je je ook uh, niet verbaasd zijn als de samenleving tegen jou zegt... dat je, uh, ja, dat je dan ook maar buiten ja. wilt staan. Maar dat, dat is helder, en, maar... uh, en, dat kan, en dat kan tot gevolg hebben dat je nou ja, uh, bijvoorbeeld door de rechter... zeg ik er met nadruk bij, ook voordeel kunt worden... om een deel van je uitkering in te leven. Ja, nou, nou is dat een heel goed verhaal. Alleen dan zeg ik wel, u, u roept het, boter bij de vis. Want u gaat er misschien niet alleen over. Gaat u dit dan met meneer Kamp bespreken? Of met, de, weet ik veel, met misschien het genootschap van burgemeesters? Uh, waar, waar gaat u dit uh, aanzwengelen? Nou, ik, ik denk dat ik uh, vanuit de positie die ik op lokaal niveau heb een duidelijk signaal heb afgegeven. Uh, en, en uiteraard waar mogelijk en waar nodig zal ik dat signaal ook blijven herhalen. We hebben te maken met een groep mensen in Nederland. En uh, onlangs nog in de nieuwjaarstoespraak van de van Rotterdam ook daarop gewezen. Die... In toenemende mate zich eigenlijk uh, uh, ja. aan de samenleving en aan de overheid niet gelegen laten liggen. Precies. De zogenaamde uh, untouchables, de onaantastbare, worden ze in sommige onderzoeken. Ja, genoemd. zeker. Ja, maar en dus... daar moet, en rondom, rondom die groep moeten we ons afvragen hoe we deze mensen toch kunnen treffen. Nee, maar ik steun, u, ik, u, ik steun u volledig. Ik steun u zeer, burgemeester. En ik zeg erbij: u moet meer steun zelf ook vergaren om dit verder te brengen. Want u kunt niet alleen bij een oproep blijven. U moet met andere burgemeesters nee, nee. samen gaan staan en een massief front gaan vormen om deze radreis in de kiem te smoren en de weg af te, af te baken, dat, die, dat ze dit niet nog eens kunnen doen. En ik zou zeggen, ga door. Dus wat, wat ja. kunt u doen? Nou ja, dus zoals ik al even zei, uh, dat is een signaal dat denk ik vanuit... Uh, uh, kijk, in de gemeenten op lokaal niveau wordt veiligheid en onveiligheid uiteraard het sterkste beleefd. Daar zijn, er zijn niet alleen uh, burgemeesters, collega's van me, ook politiemensen, brandweerlieden, uh, hulpverleners, mensen die uh, betrokken zijn bij de lokale veiligheidszorg, die weten hoe het werkt. Die, die merken ook waar mensen nog geraakt, zeker geholpen kunnen ja. worden en waar niet. Uh, ik denk dat dat brede front van mensen die op lokaal niveau daarmee te maken hebben... die zouden inderdaad, en ik draag daar graag het mijne aan bij... dat signaal moeten blijven afgeven. Ja, nou ik ben het daar nogmaals mee eens. Dat is goed. Nou is het nou even, hoe is het eigenlijk met de slachtoffers? Want uh, die hebben, uh, hebben flink klappen gehad. Zijn die alweer aan het werk eigenlijk? Of is het... Uh, ja, uh, uh, uh, voor zover ik weet uh, is dat wel het geval. Uh, neem niet weg dat ze forse verwondingen hebben opgelopen. Ik was uh, op de oudejaarsnacht in de brandweergezende en ik heb uh, de twee gewonde brandweerlieden terug zien komen. Uh, de, ik heb van de uh, politieman die uh, een derde graad brandhond heeft opgelopen ook gehoord uh, dat hij zich aardig doorheen wikkelt. Uh, maar dat neemt niet weg dat, dat uh, ja, deze drie mensen... maar ook hun collega's die hier betrokken zijn geweest bij dit incident... Uh, dat die toch uh, wel even een forse ja. schrik te pak hebben ja. gehad. Ja, wat ik me ook even afvroeg is... wist u dat ze een uitkering hadden? Want dat vroeg ik me de hele tijd af. U zegt die reilschoppers moeten uitkeringen afgepakt worden. Maar hadden ze dan een uitkering? Of was dat nou, meer? Kijk, het, het, nee, het gaat, om het, het gaat om het algemeen, om het uitgangspunt. Ja. Dat is de, de, de belangrijkste boodschap geweest. Maak je deel uit van de samenleving en wil je met recht hoor. zeg ik erbij, leunen op je samenleving. Ja, dus. Daar zijn wij een samenleving ja. voor dan mag daar ook respect voor die samenleving tegenover staan. En als ja. je dat niet wilt leveren, dat respect, dan moet je niet verbaasd zijn dat de samenleving tegen je zegt, dat je er dan ook niet bij hoort. Zeer duidelijk. Zeer duidelijk, Arjen Gerritsen, burgemeester van De Beeld. Geheel, bent u eens. Dank, dank voor, voor het uh, te woord staan hier in Avondspits. Bas Hendricks twittert Eerbans eens of loonbeslag... en inderdaad elektronisch volgen. Themen. Willems is wat sceptischer. Die zegt, ik heb geen uitkering, mag ik dan wel rellen? Uh, Pak relschoppers, zijn drank en pillen af. Dat werkt pas echt. En Leijny zegt, Eerbans straf heeft nog nooit geholpen. Opvoeden wel. Meneer De Jong uit Amersfoort, goedenavond. Goedenavond. Vroeger waren de ouders verantwoordelijk voor de jongeren, tot 21ste. Dat zou u gewoon terug moeten komen. Dan worden ze opgevoed. U bedoelt ook strafrechtelijk verantwoordelijk? Schade, de schade. De schade, verhalen, ja, de schade. op de ouders. Verhalen op de ouders. Tot 21, zegt u? Ja, als ze tekort komen, dan moeten de ouders maar bijpassen. Ja, maar op 18 ben je meerderjarig, hè? Maar u zegt, dat moet weer terug naar 21. Ja, laten we weer naar 21 gaan. Duidelijk, meneer de jong dank. Meneer Edo uit Papendrecht... Goedenavond, meneer Eerdmans. Ik ben volledig... Da, ik dacht volledig, maar ik weet niet wat u ging zeggen. Maar misschien kunt u het nog een keer proberen. is Sa Sa Sami Rehmouni uit Wees... Ja, goedenavond. Goedenavond. Ik, ik, vind, ja, uh, ik moet zeggen dat ik eigenlijk alleen maar een beetje het goedkoper is vind. Ja, en... van de burgemeester? Of van mij, of van allebei? Nou ja, van u beiden eigenlijk in feite, als ik eerlijk ben. Want ja. uh, u gaat er al vanuit dat mensen die een uitkering hebben... De ellende veroorzaakt. Wie zegt niet dat die al die deftige heren met een mooie strop... Dat is over... Ho, ho, ho, ho, dat heb ik ook helemaal niet gezien. Ik vroeg nou net, net aan de burgemeester, meneer Samy... waren het relschoppers met een uitkering, dat kon hij ook niet bevestigen. Het gaat erom, als je, de overheid, als je van op de overheid leunt, zo zei de burgemeester ook heel terecht... dan moet je niet gek staan te kijken, als dus jij je misdraagt... dat de overheid de leunstoel terugtrekt en zegt, joh, zoek het zelf even uit. Dat begrijp ik, maar waarom zegt hij dan tegelijkertijd erbij? Mensen met een uitkering, want kijk wat je dan in feite hmm. suggereert. Mensen met een uitkering die zorgen voor ellende. Dat vind ik dus niet uh, uh, ver. Nee, dat is ook niet gezegd. Dat is ook niet gezegd. Dus dat, daar staan we gelijk. Nou oké, okay. de suggestie le legt u erin. Dank, dank meneer Samir. Meneer Westerveld is het er ook niet mee eens. Dank. Goedenavond. Goedenavond. Ja nee, ik ben er ook, ook niet mee eens. Nee, want ik, ik, ik heb het al een paar keer gehoord. Ik heb het idee dat uh, als je een uitkering afpakt, dat ze dan inderdaad uh, criminele pad op gaan. Maar wat je bijvoorbeeld wel kan doen, uh, wat al eerder in de stelling is geweest, is dat uh, laat ze zich maar melden op uh, feestdagen uh, met Koninginnedag en ja. met Oud en Nieuw. Dat ze zich gewoon uh, moeten melden op het politiebureau en aan het eind van het verhaal uh, rommel moeten opruimen. Na nee, dat... Koninginnedag aanvegen en... Zeer goed, absoluut goed, lik op stuk. En dat geldt trouwens ook voor werken in, een, wat mij betreft, in de buurt waar de schade is veroorzaakt. Misschien met een hesje ja. aan van ik werk, ik doe wat terug. Hele goede initiatieven. Ja, goed. Gebiedsverboden vind ik ook goede initiatieven. Alleen het punt is met die straffen, waar ik ook wel in... Het, het schijnt nu nog steeds niet te werken. Dus mensen moeten ook in de portemonnee gepakt worden. Ja, maar ze moeten toch geld hebben? Dus dan moeten ze toch nou, misschien in. wat minder geld. Ja, misschien moeten ze wat minder geld hebben. Voor drank bijvoorbeeld en pillen. Ja, nee, dat... dat, dat, dat, dat, dat. Dat klopt dan wel, maar. Hmm. Ja, minder geld. Ja, minder. Dan, ja, als je niet rond kan komen, dan moet je toch iets anders doen. En dan gaan ze misschien wel de pillen verkopen. Dan heb je nog een groter probleem. Oké, okay, bedankt meneer Wester. Ja, hoor, dat, dat is ook. Daar goed, daar zit, dat is een cirkel de donering, in feite. Meneer Mulde uit Arnhem. Goedenavond, met de Mulde. Ik ben het er niet mee eens. Ik ben van mening dat het niet helpt. Het enige wat volgens mij wel helpt, dat is strenge straffen. Eindelijk eens een keertje een gevangenisstraf. Niet. Twintig uurtjes de straat vegen, dat heeft totaal geen nut. Gewoon een maand vastzetten, hebben ze ook geen uitkering, want dan krijg je geen geld als je in de gevangenis zit. Juist. Maar dan bent u, niet, u bent het niet eens met het verhaal van de burgemeester, maar ik zeg, ik maak het breder. Daar kunt u ook niet, kunt het ook niet mee eens zijn. Nee, dat er moet, dat, dat moet eindelijk eens een keertje gestraft worden in Nederland. Dat gebeurt helemaal niet meer. Wat krijgen ze nou als je, als je iets doet? Die krijgt een paar maanden, nog misschien een half jaartje als die iemand doodmaakt. Dan dat is ook al helemaal niks meer tegenwoordig. Acht, negen jaar. Mm. Uh, het is niet te geloven, die straffen in Nederland. Nee, dat klopt, maar dat, dat vind ik ook ongelooflijk. Dat nog steeds de straffen en straffen van, van werkstrafjes van 20 uur worden uitgedeeld. Meneer de Meulen, bedankt. Strafadvocaat Richard van der Weidebelt, Goedenavond. Goedenavond, Joost. Richard, ja, is dit ook strafrechtelijk in te passen? Dat Je zegt je verliest je uitkering als je, als je relt en, uh, en schopt? Dat lijkt me heel lastig. Wat je wel kunt doen als strafrechter is dat je geld moeten opleggen. Of je kunt uh, als uh, bijvoorbeeld een gemeente of een overheid schade heeft geleden... dan kun je als overheid een, een vordering indienen tot schadevergoeding. En als die wordt toegewezen, ja, dan moet die worden betaald. Dus in die zin kun je ook iemand financieel treffen op het moment dat die schade veroorzaakt. Mm. Maar om te zeggen, u pleegt een of u pleegt een dus... Korter u op uw uitkering, dat is een gedachtegang die ik niet kan volgen en die ook niet wettelijk mogelijk is. Nou, als de wetgever de wet maakt, dan is die wel mogelijk, hè? Ja, alleen, laten we zeggen, de, de, de koppeling tussen enerzijds het plegen van een strafbaar feit en het treffen van iemand in zijn inkomen, dat kan ik alleen volgen waar het gaat om het opleggen van een geldboete. U heeft iets gedaan, u heeft. Hmm. Dus misdaning heeft een straf van vijf gepleegd, dus ik leg u een geldboek. Maar het principe is toch heel je... ja precies. Maar het principe is wel heel duidelijk. Je zegt joh, jij leunt op de overheid, je misdraagt je, dan, dan gaat de overheid wat minder voor jou doen. Wat minder voor jou betekent. Ja, alleen mensen leunen niet voor niets op de overheid. Mensen nou. die aangewezen zijn op een uitkering over het algemeen, dat zijn uh, toch uh, mensen die daar, tenminste zo, zo zie ik het nog steeds, uh, daar in veel gevallen niet ja. vrijwillig voor kiezen. Nou ja, maar een ja. ik heb het ook over een rijbewijs gehad en over een paspoort, die hoef je niet in te trekken, maar je kunt wel zeggen, u, wacht maar, u betaalt er maar eens twee keer zoveel voor. Je kunt ook allerlei diensten van de overheid moeilijker maken, ingewikkelder ja. voor railschoppers en, en vandalen. Daar zie ik gewoon veel, veel ja. winst in. Helder, alleen de vraag is of je daar niet het paard mee achter de spant, want dat zijn mensen die toch vaak niets te verliezen hebben. Hm. En als je daar ook nog een keer van zegt, we pikken uw inkomen af, leidt dat alleen okay. maar tot meer boosheid, tot meer woede, nou. tot meer reconcitratie. En dan zijn mensen alleen nog maar meer geneigd om strafbare feiten te plegen... om hun woede en frustratie af te reageren okay. op de samenleving. Richard Helder, heeft... niet met, met mij eens. Dank je, Richard van der Weijden, strafadvocaat. Even meneer, meneer Van Dam uit Leerdam. Ja, goedenavond, juist, met Van Dam. Ja hoor, zeg maar. Uh, ik ben het niet met je eens, want dat geld dat zegt allemaal niks. Maar uh, uh, er is maar één goede oplossing. Nou. En dat is wat we in het verleden hebben dus uh, uh, teniet gedaan. Dat is de heropening van Veenhuizen in Norge... Het werk, de werk, wat was het eigenlijk? Het was een ja, het... ja, waar de mensen dus ook weer moesten werken... en dus ook nog, dus ook nog nuttig waren voor de maatschappij. Ja, ik ben het helemaal eens. Dat zijn de kampementen van Lubbers misschien ook weer. We hebben het geprobeerd, maar het is inderdaad misschien opvoeding. Het werd vaker gezegd vanavond. Is wellicht de sleutel voor dit soort ellendelingen. Maar goed, u bent daarvoor. Dank u zeer voor het bellen. Dit was inderdaad ook avondspits voor vanavond. Want we zijn door de tijd heen straks op deze zender Kunststof. daarin muziek, resensent Erik Voermans. Morgen zijn wij weer terug met een geheel nieuwe avondspits op Radio 1. Een nieuwe mening die dan centraal staat en hopelijk de dag beheerst. Ik wens u een fijne avond en ook namens de hele WNL redactie Graag, heel graag, tot morgen. 16.000 Nederlanders worden per jaar vermist. En sindsdien is niets meer van haar vernomen vermist. Een grootschalige zoekactie leverde niets op. De meesten komen snel terug, anderen nooit. Ja, mijn man die uh, zei al heel vlug, die zien we niet meer terug. Een open einde voor familie. Dat we met z'n leven terugvinden, die hoop heb ik niet meer. Maar stoppen met zoeken voelt als een vorm van verraad. De achterblijvers.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 Bespaar ook op uw accountantskosten bij EPL, Vossen, PC, Cubus Zomeren. Dit is Radio 1.